Vijf uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Europees president Van Rompuy gaat te snel, zegt minister Timmermans. Toch koopzondag in Tilburg en hierheen wust, wereldkampioen all round. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken vindt dat Europees president Van Rompuy... te weinig gevoel toont voor wat er leeft onder de bevolking...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 het grootste deel van zijn leven werkte hij voor een Duitse radiostation. In 2002 kwam zijn laatste album uit. Tony Sheridan was 72. Irene Wust is met overmacht wereldkampioen Allround geworden. In Hamar won ze drie van de vier afstanden... alleen op de 500 meter was ze niet de snelste. Diana Valkenburg maakte het Nederlands succes compleet... door als tweede te eindigen. Rusin Shisova werd derde. Linda de Vries viel net buiten het podium en werd vierde... en debutante Lotte van Beek eindigde als zevende. Voor Irene Wust is het de vierde wereldtitel allround in haar schaatsloopbaan. En daarmee evenaart ze het record van Adje Keulen-Deelstra. Voetbal dan. Peksvolle heeft een eigen huis Feyenoord verslagen. Het werd 3-2. Graziano Pelle maakte drie doelpunten. Twee voor Feyenoord en één in eigen doel. Voor Peck scoorden Lachman en Afdiez. Vitesse boekte in Arnhem een eenvoudige 2-0-overwinning op SC Groningen. Havenaar en Boni waren de doelpuntenmakers en ADO Den Haag Heerenveen eindigde in 2-1. En NKC Ajax is om half vijf begonnen. De Argentijn Juan Martin Del Potro heeft het World Tennis Ternooi in Rotterdam gewonnen. En als tweede geplaatste Del Potro versloeg in de finale de Fransman Julien Beneteau met 7-6 en 6-3. Vorig jaar was Del Potro nog verliezend finalist in Rotterdam. Hij moest toen zijn meerdere erkennen in Roger Federer, die dit jaar niet verder kwam dan de halve finale. Het weer dan wisselend bewolkt en het blijft droog. Morgen wolkenvelden en zonnige periode. Het wordt kouder en dinsdag is er kans op natte sneeuw of motregen.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 Het laatste hier op de zondag beginnen wij in Waalwijk bij RKC tegen Ajax. Er is iets gebeurd in de tussentijd, Bastigler. Nou, nee, we zijn pas schoten van Ajax. Verder. Het is nog altijd 0-1 na 35 minuten. RKC heeft wel de rug gerecht en heeft zich wat vaker op de helft van Ajax gemeld. Nu met een diepe bal wordt zelfs uh, Chevalier. Nou ja, niet bereikt uiteindelijk. Daar ging wel de bal naartoe, maar vermeer is zijn doelgebied, zijn strafgroepgebied uh, zelfs uit om de bal weg te trappen. Chevalier inmiddels vijf keer buitenspel gestaan. Het schijnt dat hij toch echt de speler wil worden die het vaakst bij het spel staat dit seizoen. En dat hij de buiten na 28 speelronden ook al binnen wil hebben. Want hij doet echt ongelooflijk zijn best weer vandaag. Het is 0-1 bij RKC Ajax. 10 minuten nog in de eerste helft. WK schaatsen allround. Grote vraag is hoe gaat het podium eruit zien, Sebastian? Voorlaatste rit is uh, inmiddels halverwege over de 5 kilometer heen. Bart Swings die kans maakt op dat podium tegen Bukko Die ongetwijfeld wel op dat podium zal komen. Wat een ruime voorsprong heeft Bukko De nummer 2 in het klassement naar 3 afstanden. Op de nummer 3 in dat algemeen klassement naar 3. En dat is Bart Svinkst tegen wie hij nu rijdt. Het is nog aftasten geblazen in die eerste helft van de 10 kilometer. Een klassiek duel. Degene die zeg maar de binnenbocht heeft, heeft steeds bij de finishlijn een lichte voorsprong bij de ruim 6,5 seconden sneller dan Pedersen is. Klassieker dan klassiek natuurlijk. Een Rita Franklin thing. Bart Sfinks staat nog derde in het algemeen klassement. Maar houdt die stand ook na vier afstanden. Erwin en Sebas. Ja, het rare is dat hij dan dus dadelijk nog even een klein kwartiertje moet wachten. Als hij klaar is dan weet hij het zeker. Want wat gaat Scopref nog doen die in die laatste rit rijdt tegen Sven Kramer. In ieder geval is Bart Sfinks veel sneller dan Sverre Lunde Pedersen was. Die de snelste tijd heeft staan van 13, 25, 65. Dat is goed. Hij gaat niet de elf seconden goed rijden op Bukku. wat hij goed zou moeten maken om de Noor voorbij te gaan in het klassement. Want het is gewoon een heel mooi. Duel. Het is nog altijd een duel waarin het gelijk opgaat. Bukko probeert nu weer naast per Sphinx te komen maar dat lukt hem niet op weg naar de 8400 meter. En Erben, dat is eigenlijk voor het eerst. Hè? Dat is inderdaad voor het eerst maar het gaat nu ook harder. Hè? Ze hebben allemaal rondjes 31 hoog, 32 nagereden. gereden. Maar nu ga, ga, gaat de wedstrijd echt beginnen. We gaan even naar Bas Stigler RKC Ajax. Ja want dat wordt 0-2 in de laatste fase van de eerste helft. Doelpunt komt op naam van Eriksen die eigenlijk aan het werk wordt gezet door Mooi Sander. Nadat RKC even dacht te gevaarlijk uit te kunnen komen. De bal uiteindelijk toch achterin voor Ajax is. Er is één paas nodig. Er is een dribbel nodig. Er is in het strafopgebied één passeerbeweging nodig. En een droge knal in de korte hoek. Waar Zoet het nakijken heeft. En zo lijkt Ajax de wedstrijd al in de eerste helft te beslissen in Waalwijk. Het is 0-2. Mooistander 1-0. Eriksen 0-2. En we gaan van Waalwijk, it's a small step, terug naar Noorwegen. Waar Bart Swings de wedstrijd met tegen Bukku lijkt te beslissen in het tweede gedeelte van de 10 kilo versnelling doorgevoerd. 30.8 vorige ronde. En Bukko komt er niet meer aan door in de binnenbaan. Het is Swings die leidt met ruime afstand twee ronden nog te rijden. En wat is het toch een genot om naar deze schaatsbelg te kijken. Want hij rijdt weer een rondje 30.9 en hij heeft het gat nu echt geslagen. Want hij gaat door die buitenbocht heen. En dan gaat hij naar de binnenbaan toe. Maar dan kruist hij op Bukko heen. Die echt nu naar beneden kijkt. Ja, die zit er een klein beetje doorheen. Maar dat maakt het allemaal niet meer uit. Want hij mag 11 seconden bijna verliezen op uh, Bart Swings. En dat gaat niet gebeuren. Dus hij gaat zeker op het podium komen. Maar Bart Slinks is weer bezig met wederom een hele mooie Afstand. Uh, de nu de 10 kilometer nadat hij gisteren al een hele mooie 500 meter reed... met een persoonlijk record, een hele mooie 5 kilometer reed... waar hij uitkwam op 6,19-72. De studentwerktuigbouwkunde die na het EK een pauze nam om te studeren. Terugkeert op het ijs bij dit wereldkampioenschap... en rijdt alsof hij helemaal niet van het ijs af is geweest. In de laatste ronde zit het verschil met Bukkou heeft vergroot naar 50 meter. Want Bukkou is halverwege de kruising als Bart Swings de laatste bocht al in is gegaan. En dat is de buitenbocht. 10.08 is het Belgisch record. Dat gaat er niet aan. Maar hij gaat wel hier een prachtige tijd rijden op deze 10 kilometer. Dan moet hij afwachten wat Skobrev gaat doen. 13.11.91 is de tijd van Bart Swings. 13.15.83. De tweede tijd op de 10 kilometer met nog één rit te gaan van Bukku. Bukku blijft Swings voor in het algemeen klassement. Heeft dus sowieso een medaille met Kramer en Skobrev nog op komst. En Bart Swings moet gaan wachten. Wachten wat, Svenke, wat uh, Ivan Skobrev gaat doen. De Rus en dan of deze mooie 10 kilometer goed genoeg is om als tweede Belg ooit een medaille te pakken op het WK Allround. Nog één rit resteert op het wereldkampioenschap Allround bij de mannen. Het 109e wereldkampioenschap Allround bij de mannen. Ze gaan zo klaarstaan. Sven Kramer tegen Ivan Skobrev. loopt tegen de rust in Wauwijk. Bas Ticheler die aan passant even melden dat hij inmiddels met 2-0 voor staat. Bas? Ja, dat is het nu na uh, bijna 43 minuten. En nou zijn er wel van die dagen geweest in Waalwijk dat je dacht, nou dan weet je nog niet of je hier met een 2-0 voorsprong zou gaan winnen. Maar in de fase waarin RKC nu zit, mag je het gevoeglijk aannemen. Want RKC heeft uh, drie wedstrijden op een rij verloren, heeft in de laatste vijf duels precies één goal gemaakt. Kortom zit in een dal, dat helpt dit niet. Sterker nog Boerichter maakt de 3-0. Oh, die bal verdwijnt op het dak van de doel, hij raakt hem volgens mij niet goed ook. Voorzet vanaf de linkerkant van Blind. Hobbelt eigenlijk laag het strafschopgebied binnen. Boerrichter even ongedekt. Hij is wel bedrijvig overigens. De oudspeler van RKC heeft al een paar keer op doel geschoten. Hier maait hij er eigenlijk een beetje overheen. Komt te veel onder de bal. Die gaat behoorlijk omhoog. Maar omdat er niet zoveel vaart aan zit, komt hij nog in de buurt van het doel van Zoet. Maar belandt uiteindelijk op het dak. En zo denk ik als je de kansenverhouding objectief naast elkaar legt... dan heeft RKC één kans gekregen die ik eigenlijk nog niet eens genoemd had. Dat was een kopbal van Braber van een minuut of zes, zeven geleden na een voorzet van Van Peppen, Dat is eigenlijk het enige echt gevaarlijke moment daar geweest. Heeft Ajax aan de andere kant zeker. Behalve de twee goals nog zes, zeven momenten gehad. Die een doelpunt hadden kunnen opleveren. De klok richting de 44 minuten. 2-0 staat er dus. Mooi, Sander en Eriksen scoorden. Ik moet zeggen 0-2. En daar komt Ajax alweer via opnieuw Boerrichter. Die contactzoekt met Siem de Jong. Boerrichter wordt ten val gebracht. En krijgt als blijkt dat er geen voordeel ontstaat. Als Siem de Jong de bal gekregen heeft. Als nog een vrije schop van scheidsrechter Wiedermeijen. Die staat er bovenop en heeft dat goed gezien Terwijl het publiek al besluit dat het tijd is voor een verstapering. en in de rij gaat staan voor de koffie... krijgt Ajax nog een vrij schop in de laatste minuut van deze eerste helft... waarin Ajax, zo lijkt het althans, de schaapjes reeds op het droge heeft. 0-2. De laatste rit op de 10 kilometer. We gaan snel naar Erben en Sebastian. Ze hebben het eerste rondje erop zitten. Ze zwenkamer. De man die al zo vaak wereldkampioen allround werd. Vijf titels heeft hij. Net zoveel als Klaas Tunberg en Oscar Matthiesen in een ver, ver, ver, ver ver verleden voor elkaar wisten te krijgen. De Fin en de Noor gaan vandaag waarschijnlijk, zeer, zeer waarschijnlijk als er geen fouten maakt worden voorbijgestreefd Achtergelaten door de man die het verdient. De man die de laatste jaren het oorhouden beheerst. En niet alleen dat, ook vaak de lange afstanden. Sven Kramer, daar hebben we het natuurlijk over. Rijdt tegen Ivan Skobrev, de rust. die gisteren zo'n rare vijf kilometer reed in het begin heel hard aan het einde. Skobref mag nog uh, kijken naar het podium. Moet 1309-28 rijden. Dan uh, gaat hij Bart Swings van het podium afstoten. En Sven Kramer mag 1316-24 rijden. En dan nog wordt hij wereldkampioen all Dan nog blijft hij bukkel voor. Ik denk als Kamer die tijd ziet, Erben, als we dat op een papiertje schrijven. En het hem nu laten zien dat Kamer reageert met... Haha, dat kan toch makkelijk. Dat gaat hij inderdaad ook makkelijk doen. Maar het is veel interessanter om te kijken. Wat gaat Skobref doen? Hè? Die, uh, die, wil, die gaat in ieder geval anders de race beginnen dan dat hij gisteren begon op de 5 kilometer. Waar hij echt heel langzaam begon. Want hij pakt in de eerste ronde pakt hij gewoon altijd. Ten opzichte van de, van de race van Bas Swings. Bart Swings begon met een rondje 31-9 en 32-0. En Scoperen begon met een rondje 31 en, en 31-5. En, en daardoor ging hij zelfs even Sven Kramer voorbij. Uh, bij de doorkomst van de 1200 meter. Waar Kramer, Kramer doorkwam met de rondetijd 32-0. Nou, dat zet Kramer meteen recht in het volgende rondje. Naar die 1600 meter toe. 31-2, 18e sneller dan het vorige rondje. Sven Kramer zal die misschien geschrokken zijn. Als hij 32-0 net op het bordje heeft zien staan. Nou, nee, helemaal niet. Hij probeert gewoon echt lekker. Lekker een ritme te vinden, lekker een race te rijden. Hij zou het wel leuk vinden, uh, fijn vinden als Koper denk ik, een poosje met hem meegaat. Dan kan hij daar een beetje mee spelen. En dan kan hij aan het misschien nog een kleine show weggeven. Want hij gaat natuurlijk nog wel weer doen. Ik heb Sven Kramer. In alle kampioenschappen die hij heeft gereden, heeft hij altijd nog wel eventjes laten zien op de 10 kilometer van wie nou eigenlijk echt de echte kampioen is. Ik kan me niet voorstellen dat Sven hier gewoon heel rustig naar de finish gaat rijden. Hij gaat heus wel ergens nog even laten, laten zien wat hij allemaal in zijn mars heeft. Nou, de 31-2 van net volgde een 31-8 en Skobrev komt onderdoor in de binnenbocht. En Kramer kan heerlijk mee met Skobrev. Ze rijden een beetje in de gelijke stijl op dit moment op de kruising. Toch wel met het bovenlichaam niet helemaal vlak. Er zit een kleine hoek in en dan gaat Kramer de binnenbocht. In de buitenbocht in Skobrev. In dat uh, rood met witte pak van uh, de Russische Bond. In uh, de buitenbocht. De Russen die natuurlijk met Chicoval een medaille op zak hebben bij dit uh, toernooi. Toernooi voor de vrouwen. En er kan misschien nog wel een medaille bij de heren. Dus uh, bijkomen voor Ivan Skobrev. Want ze rijden ook de snelste doorkomsttijden tot nu toe. 13-14-10 voor Sven Kramer. Na 2400 meter aan de overzijde. Op de kruising. Bij dat vak waar al het hele weekend al die noorden hebben gezeten. En gelukkig, ze zitten er nog. We waren even de bang voor dat ze misschien na die race van Bukku. Het stadion hier zouden verlaten als de Norren klaar zijn. Maar ze zijn gebleven om te kijken naar Sven, de grote Sven. Tegen die hele grote, sterke rus. Ivan Skobrev. 18 ronden staan nog op het rondebord. Dus even kijken, 31-8 en 31-9 had Kramer de net. En dan volgt een rondje: 31 1, 8. 1, 1, 8 om 2-0 voor Skobrev. En dan zijn ze op dit moment negentiende sneller dan dat uh, Bart Swings en ha Harvard Bukkel waren. Dus uh, ja. Dit is ook wel het tempo waar Sven ook wel moet rijden om überhaupt kampioen te willen worden. Want, uh... Hij heeft, nu, hij heeft nu al niet al op dit moment al seconden voorsprong. Dus hij moet wel een beetje opletten dat hij wel de, de tijden een beetje in de gaten blijft houden. Nou, nu gaat hij weer die binnenbaan in. Hij heeft uh, weer optimaal kunnen profiteren van Scobreff op die kruising. Dat is toch lekker, even halverwege of, uh, aan het begin van de race. Hij rijdt weer een rondje 31.8. Halver reed in deze, deze fase 31.9. Pakt hij weer een klein beetje erbij. Zit hij 18e sneller dan Halver Het is ook geen uh, toernooi waar Kramer hoeft uh, af te sluiten met een baanrecord bijvoorbeeld. Dat staat op 12.50.96 reed hij bij het vorige weer? Uh, nee, dat zeg ik niet goed. Niet bij het wereldkampioenschap in 2009, maar bij de World Cup die daarop volgde. Toen reed hij dat uh, baanrecord hier in het Viking Cupet in Hamar. Hij kan uh, geconsolideerd rijden na die 1500 meter van eerder vandaag. Weet hij wat hij moet doen om Buckow voor te blijven? En hij rijdt sneller dan de Noord deed in de rit hier voorafgaand. Het is niet veel. Het is zo'n uh, seconde ongeveer. Nee. Dat, nee, het is aan 6900ste wat hij uh, sneller is dan uh, Ola Buckow. Maar het is meer dan genoeg in deze. Fase, want hij mag dus zelfs een paar uh, tienden verspelen. 42 honderdste van een seconde om precies te zijn. Gecalculeerd rijdt Sven Kramer op dit moment op de 10 kilometer. En hij neemt ook gecalculeerd afstand van Ivan Skobrev. Ja inderdaad want hij gaat door die binnenbaan. Kruist hij al over uh, Skobrev heen. Dus vanaf nu moet hij het al alleen doen. 15 rondjes lang moet hij waarschijnlijk alleen gaan rondrijden. Dat is wel veel. Bart Swings komt natuurlijk heel mooi samen met, uh, met uh, onze... Bukkoe, Bukkoe, Bukkoe. Ja al die namen. Allemaal. Maar dus uh, Sven moet het nu al helemaal alleen. Sven gaat nu weer naar die buitenbaan toe. En het gat is best wel groot met Skobref nu. Ja, en Skobref moet dus tijd goed maken op uh, Bart Swings om op het podium terecht te komen. Maar in plaats daarvan verliest hij nu tijd uh, op de Belg. En dat is dus een goed teken voor uh, Bart Swings. Dat is goed nieuws voor hem. Sven Kramer, die komt alweer uh, richting de volgende passage. 4400 meter. Zelfde ronde tijd in deze fase als uh, Bukko. Het verschil is 75 honderdste van een seconde in het voordeel van Sven Kramer. Niets om zorgen om te maken. Rijdt hij richting Gerard Kemkus. Die uh, wel gebogen door de knieën. Daar staat op de kruising. Maar ik heb Kemkus toch ook wel eens zenuwachtiger zien kruisen. Uh, zien kruisen. Zien coachen dan wat hij op dit moment doet. Kramer uit de binnenbocht gereden. De lange slagen zoals we hem kennen. Armen op de rug. Hij is bijna halverwege. Want hier is de 4800 meter. In een rondje 31-5. En dat, dat pakt hij weer 14 met ten opzichte van Havenbukko. Ivo Skoober rijdt een rondje 32,5. Ja, niet. Hij gaat wel eens in iedere ronde gaat hij een klein beetje tijd uh, verliezen. Maar het kan natuurlijk zijn dat Scope aan het eind nog wel weer iets, iets in zijn mars heeft. Maar als ik dan toch kijk eventjes naar Sven Kramer. Hij rijdt toch heel erg ontspannen. Hij rijdt rustig. Een rustig ontspannen blik. Hij, hij blaast heel rustig, uh, rustig uit. Hij zit rustig te schaatsen. Maar ik snap niet waarom hij niet gewoon even ietsje harder gaat rijden. Dat hij iets meer marsje heeft. Je kunt ook in het begin gewoon hard rijden. Pak je 5, 6 seconden voorsprong, kun je rustig uitcruisen. Waarom moet het nu weer zo spannend worden? Sven Kramer, die 31-8 laat noteren. Na de 5200 meter bij de vorige doorkomst. De verschillen zijn klein. Het gaat om tienden van seconden. Terwijl we Kramer op zijn 10 kilometer in deze fase al wel eens seconden, ruime seconden, vele seconden voor hebben zien liggen. Dat is nu niet het geval. Maar vergeet ook niet: er zijn zoveel 10 kilometers. Heeft Kramer allemaal nog niet gereden in dit seizoen? Natuurlijk bij het NK Allround dat hij won. Bij het EKO round, dat hij won. Maar het is niet een afstand als de 5 kilometer waar hij veel mee gewend is. Nu pakt hij wel weer een tiende erbij ten opzichte van Bukku. De voorsprong met het schema van de Noorse grootste concurrent in het klassement is 84 honderdste van een seconde in het voordeel van Kramer. En het uh, nieuws voor Bart Swings wordt steeds ietsje beter. Want Skobref verliest en verliest ten opzichte van Bart Swings. Het podium zit erin voor de Belg. De geconcentreerde blik bij Sven Kramer die uh, de startstreep van de 500 meter weer passeert. Dus op het rechte eind is gesloten komen. Tien ronden nog even te gaan. 6 kilometer zitten nog op. En er zit nog steeds ontspannen uit. Halve Bukkel reed in deze ronde 31.6. Sven Kramer rijdt 31.4. En is nu dan een seconde sneller dan halve Buckel in deze fase van de race. En hij mag eigenlijk ook nog een, bij een kleine halve seconde verliezen. En dan heeft hij anderhalve seconde voorsprong. Ja, dan is het... Hij kan gewoon rustig doorrijden. Sven is natuurlijk wel iemand die heel goed kan rekenen. Die precies weet hoe hard hij moet rijden. Maar ik denk toch, en ik verwacht echt dat hij ergens nog wel even iets harder gaat rijden. Ja, nu gaat het ook wel hard. ...maar er wordt armpje erbij. Volgens mij gaan de rondetijden nu langzamerhand naar beneden. Na de 6400 meter toe. Nou, kijken of dat het geval is. Ja hoor, inderdaad. 31-3. Er is weer een uh, tiende vanaf ten opzichte van de vorige ronde. Pakt weer tijd ten opzichte van alweer Bukhoes Sven Kramer... ...die gisteren op de 5 kilometer diep ging. Heel, heel diep ging. In 6.1342 won. Daarmee een hele solide basis leg aan legde aan het eind van de eerste dag. Vandaag zagen we hem opnieuw knokken op die 1500 meter... ...om Bukhoe maar niet voorbij te laten gaan in het klassement... Zodat nu kan rijden. En dat hij niet in de rit hier voorafgaand moest rijden. En dat toont de echte kampioen. Hij weet wat hij moet doen om kampioen te worden. En daardoor kan hij nu berekenend rijden. 31-4, dezelfde ronde tijd als Bukku. Hij ligt 1,38 seconden voor ten opzichte van de Noor. Prima, niets aan de hand voor Sven Kramer. Ja, dan blijven we kijken naar Ivan Skobrev ook. Die rijdt weer een rondje 32,5 en die ligt dan nu echt, ja, die ligt al ruim 100 meter achter op Sven Kramer. Ja, daar heeft hij dus helemaal niks meer aan. En Skobrev had echt nog heel hard moeten. De Ik denk niet meer dat hij voor het podium gaat. Ik denk dat we nu al wel bijna kunnen zeggen... dat Bart Swings gewoon op het podium gaat komen. Dus uh, dat kunnen schermen kunnen lossen. Nu gaan we kijken weer naar Sven Kramer. Sven Kramer komt door in ronde 31-3. Terwijl Half ook in deze fase... ook 31-3 reed. Hij uh, reed... in Sven Kramer toen uh, er straks aan het rijden was tegen Bart Swings. keek ook veel naar het scorebord, naar de rondetijden. Die uh, de heren... en natuurlijk vooral Bukke reed in de rit hier voorafgaand. Weet precies wat ze gereden hebben. Heeft daar natuurlijk... ook nog eens coaches voor om hem dat... Uh, aan te geven. En zo rijdt hij bijna steeds zo op die rondetijden van Bukko. Ze nu en dan pakt hij hem een paar tienden. En dan rijdt hij weer een rondje gelijk. Daar komt Sven Kramer weer aan. Op weg naar de 76. 100 meter. Komt hij door in 10.05.03. 314. Dan verliest hij nu wel eventjes twee tienden ten opzichte van Owa Bukko. Het verschil is wel nog steeds bijna anderhalve seconde. In Kramers voordeel. De armen, de gebaren van, van de Gerard Kemkus zijn coach worden ietsje wilder. En Sven Kramer gaat de binnenbocht in als hij dadelijk daaruit is. Ziet hij het rondebord op 5 staan. Dan is hij bij de 7600 meter. Heeft hij nog vijf ronden af te leggen. Ja, en dan ziet uh, het er dus nog steeds heel mooi uit. Want als ik ook even kijk naar die rondetijden van Halver Die heeft aan het eind reed nog een rondje 32-4. En dat gaat Sven natuurlijk niet doen. Sven rijdt weer een rondje 31-3. dezelfde tijd als het ook Halver in deze fase reed. Ja, dan rijdt hij gewoon heel rustig. Maar ik wil nog ergens een ronde zien. Waar gaat hij eventjes laten, laten zien dat hij de grootste allrounder aller tijden is? Sven Kramer, laat hem eventjes rondje 29. Al is het alleen maar voor het publiek dat je denk ik, deze, deze fantastische titel, want je hebt een fantastische afstanden gereden, nog iets extra glans geeft. Op weg naar de 8400 meter. Ik zat er net er even een rondje naast. 8400 meter heeft hij natuurlijk nu al afgelegd. Sven Kramer in 31-4 in deze ronde verliest hij 2 tiende ten opzichte van Hova uh, Bukku. Maar Bukku die zag zijn rondetijden aan het slot ook nog wel uh, omhoog gaan. Dus wat dat betreft absoluut nog geen man overboord. Ik weet het niet hoor Erben. Ik denk dat hij gewoon geconsolideerd en berekenend naar zijn uh, wereldtitel rijdt. Naar zijn zesde wereldtitel de tweede keer dat hij dat hier gaat uh, behalen in het Viking Vikingschipet in Hamer. Dat prachtige mooie stadion in Noorwegen. 8800 meter heeft Kramer erop zitten. 11, 39, 15, 31, 3. Hij pakt weer een tiende ten opzichte van Bukko. En dan is hij 1,2 seconden sneller dan Haaf En hij mag ruim vier tiende verliezen. Dus 1,6 seconden. Ja, dan is hij, rijdt hij gewoon rustig naar de finish toe. Hij mag nog twee Rondje. Hij mag niet gaan zwaaien onderweg. Hij moet gewoon geconcentreerd blijven rijden. En dan gaat hij nu volgens mij eindelijk een beetje versnellen. Dat armpje gaat ietsje sneller in die bocht. Het ritme gaat ietsje omhoog. Maar hij moet ook weer niet te hard gaan rijden. Nu dat hij rare dingen gaat doen. Hij heeft natuurlijk wel 23 rondjes nu al in zijn benen rijden. Rij hem dan nu ook maar gewoon vlak uit. Ja, 31-1. Hij komt iets versnelling in. Anderhalve seconde sneller naar Halfblok. Ja, hier rijdt gewoon de nieuwe wereldkampioen. In de laatste welpauze Dus straks werd de schaats Oscar uitgereikt aan de schaatser die in het seizoen hiervoor de meeste indruk heeft gemaakt. Men koos voor Christine Nesbit. Omdat ze vorig seizoen het wereldrecord verbeterde op de 1000 meter. En in de 1-12 reed. De schaatsen-Oscar voor volgend seizoen. Mag, wat mij betreft, worden uitgereikt aan de man die we hier rond zien rijden. Die de laatste ronde ingaat: aan Sven Kramer. 26 jaar uit Friesland. 30,7 nu. Daar komt die versnelling die Erben Wennemars wilde. Hij laat het nog eventjes zien in de laatste twee ronden van zijn 10 kilometer. De man die het allrounden zo verschrikkelijk beheerde.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 in de historie is het dat een Nederlander met die titel aan de haal gaat. En Laten we de statistieken maar afmaken. Het is voor de vierde keer dat er een echte dubbel heeft plaatsgevonden... in één stadion bij het vrouwen- en Mannen toernooi dat uh, Nederlanders wonnen. Hier komt Skobref. De versnelling kwam niet meer. 13-35-19. Goed nieuws dus definitief voor de Belgen. Voor Bart Swings, wat achter Kramer en Bukku die het goud en het zilver pakten. hebben... heeft Bart Swings de bronzen medaille behaald. En dat is de tweede keer dat die medaille dus naar België. Ja, dat is fantastisch. En hij heeft Swings ook nog bijna die 10 kilometer gewonnen. Sven Kramer was maar vijfhonderdste van de seconde sneller uiteindelijk. Ja, nou, Bart Sweens heeft het hier fantastisch gedaan. En Sven Kramer is nu gewoon de allergrootste. Sven Kramer is groter dan Oscar Matisse. zesvoudig wereldkampioen allround. Hij heeft zijn pak al oh, voor de helft opengerits. Zwaait naar het publiek dat applaudisseert en dat juicht. Het was geen supergrootste 10 kilometer, maar het was meer dan voldoende om in 13.086 opnieuw dus wereldkampioen allround. Te worden na iedereen wust. Sven Kramer ook wereldkampioen en bij het mannentoernooi eindigt Horwathukoe op de tweede plaats en Bart Swings op de derde plaats. Radio 1, het NOS journaal. Het is bijna half zes aangeschoven. Het weer en natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws. Mark Visser.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 Autobommen ontploften in Shiïtische wijken. Op de meeste plaatsen was een markt het doelwit. Verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist... maar het recent opgeleefde geweld in Irak wordt toegeschreven aan Soenieten... die banden hebben met Al-Qaeda. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Naast me zit Marco Woef. Met op veel plaatsen opklaringen, maar lang niet overal, want in het noordoosten van ons land, en dat is best een groot gebied, euh, daar komen wel wolkenvelden voor. En onder die wolken is het soms niet warmer geweest dan maar 2 graden in de zon, een graad of 6, 7, en deed het al een beetje lenteachtig aan. Nou, ook vannacht op veel plaatsen wolkenvelden in het noorden, maar in het midden, zuiden en westen komen wel opklaringen voor. Hier koelt het het sterkst af, lokaal tot min 2. Er kan ook wat mist ontstaan en die zou morgenochtend ook verkeersbelemmerend kunnen zijn. We beginnen morgen dus met nevel- en mistvelden. Hier en daar al opklaringen. Uh, uiteindelijk ook de zon erbij, maar in het noorden van het land blijft bewolking tamelijk hardnekkig. Het is wel droog, het wordt maximaal 4 tot 6 graden. Er staat bijna geen wind. Dan krijgen we dinsdag te maken met een zwakke storing. Die brengt bewolking en neerslag. Zelfs natte sneeuw is er mogelijk. En als die storing voorbij is, dan dringt koudere lucht ons land weer binnen. De tweede helft van de week, zonnige periode, droog weer. Maxima net boven het vriespunt en in de nacht lichte vorst. Het laatste half uurtje op de zondagmiddag met zometeen het vervolg van RKC tegen Ajax. Maar eerst even terug naar het Skippet in Hamar. Het WK Allround schaatsen zit erop met inderdaad twee Nederlandse wereldkampioenen. Maar toch, uh, uiteindelijk was het nog wel een zeer spannende 10 uh, kilometer, toch, Sebastian? Ja, kijk, Kramer reed hem uh, berekenend, hè. Hij wist wat hij moest doen, dat wilde hij na Bukku rijden. Dat kreeg hij voor elkaar door een uh, goede 1500 meter, waarin hij knokte. Weliswaar ja. verloor van de norm, maar uh, uh, dat verlies hield hij binnen de werken. En jij zei net, Erben, ja, ik weet niet of ik het nu ook op de radio mag herhalen, maar jij keek mij er net aan. En toen zei hij, ja, het was eigenlijk een saaie 10 kilometer. Ja, dat was ook, uh, in de, de afgelopen uh, snooien hebben altijd wel iets Spectaculair gehad aan het eind. Dat hij nog een, een, een mooie aanval inzette. Dat hij even rondjes 29 ging rijden. Maar nu bleef hij gewoon rustig rijden. Maar is dat niet de Kramer 2.0, om het zo maar even te zeggen? De, de nieuwe Sven Kramer. Die veel blessures heeft gehad in het verleden. Die uh, uh, met zijn rug veel te kampen gehad heeft. Ja. Die weet dat hij zijn lichaam op dit moment niet helemaal hoeft uit te putten. om wereldkampioen te worden. Dit kan je ook gewoon slim noemen wat hij doet. Het is ook zeker, ook zeker slim. En ik denk ook wel dat ook al die 5 kilometer fris. die deed hem echt pijn. Die heeft hij echt hard voor moeten, voor moeten werken. Die 1500 kilometer vandaag kan me ook niet echt heel erg makkelijk. Dus ja, dan, dan, dan rij je ook maar gewoon een 10 kilometer om gewoon kampioen te worden. En nou, ja, dat is ook, is ook gewoon voldoende. Maar als je dan dat, dat, dat klassement bekijkt, hè, twee tiende punt voorsprong maar op halverbukkel. Dat is wel wat anders dan bij de vrouwen. En maar 0,5 e punt. 0, of 0, Vijftiende uh, punt op, vijf, op uh, Bart Swings. Dat is natuurlijk maar een klein gat eigenlijk. Die drie uh, staan inderdaad dan op hun beurt wel weer uh, ver voor de rest. Rens Rotteveel is zesde geworden. Koen Verweij en Jan Blokhuizen uh, reden de tien kilometer niet. Blokhuizen redden dat überhaupt niet. Verweij meldde zich af. Ja. Eerder dit seizoen bij het EK riepen we... we hebben eigenlijk nog maar drie allrounders in Nederland. Kramer, Verweij en Blokhuizen. Drie echte allrounders. Moeten we dan nu concluderen dat we er misschien nog maar gewoon eentje hebben? Nou, we hebben er genoeg hoor. We hebben genoeg allrounders nog. Alleen, het is wel grappig. Of mooi om te zien dat het, uh, het ene toernooi is het andere toernooi niet. Hè? Jan Blokhuizen was echt de nummer twee van het EK. En komt hier helemaal niet in de verhaal voor. Rens Rotterveld mocht de laatste afstand op het, EK niet, op het EK niet rijden. Wordt nu zesde. En die wordt nu gewoon uh, zesde. Dus uh, het allrounde, uh, we zeggen wel een het is dood, het leeft niet. Het is alleen maar voor, voor, alleen maar voor de Nederlanders. Dat is het op dit moment gewoon niet. Halver Bukkel heeft weer de aansluiting met Sven Kramer. Het is wel voor de Europeanen. Want de eerste niet-Europeaan vinden we terug op de derde. Tiende plaats, Jonathan Cook. De Amerikaan is de eerste, niet-Europeaan. Oeh, ja, dat is wel uh, heftig. Dat is inderdaad misschien heftig. Maar ja, die kan, als hij een beetje weer gaat trainen en iets minder gaat studeren... dan kan hij volgend jaar ook gewoon weer een uh, top-6-klassering kla halen. Dat is echt een keuze van, van, van, van hemzelf om in die tussenliggende jaren... tussen die Olympische Spelen nou, uh, andere dingen belangrijk te maken. En hij zal heus wel volgend jaar richting de Olympische Spelen... zal hij zich optimaal voorbereiden op een individuele afstand. En dan komt na, het, na de Olympische Spelen is er weer een week... Over en dan is hij gewoon weer in vorm en dan doet hij ook gewoon weer mee. Maar verder zijn er buiten Europa toch niet zo heel veel uh, goede allrounders te vinden. Nee, op dit moment niet, nee. maar dat hebben we vaker gezegd. Hè? We hebben vaker gezegd van het is alleen maar een Europees aangelegenheid. En toen kwam in één keer Chet Herrick opzetten. Of er komt een, uh, uh, ja, een Johnny Davis opzetten. Dat kan maar zo. Als je nu kijkt, hè, Bart Swings staat nu gewoon derde op het week-allround. Uh, ik kan me nog herinneren dat ik twee jaar geleden ergens een marathonnetje reed. Een B-marathonnetje in Eindhoven. Dat er een of van een raar Belgisch jongetje mee deed. En dat was Bart Swings. Die man die had drie keer geschaatst. Die kon helemaal, kon helemaal niet schaatsen. En die staat nu gewoon op het podium. Is dat dan raar? Is dat dan makkelijk om, om die aansluit te halen? Nee, dat is, niet, dat is niet raar. Want hij is natuurlijk wel een hele grote meneer in, uh, in het inlijnen. En dan kan er zomaar weer iemand uit de short track overstappen naar het Lange Baarschap of vanuit de inlijnen. Waar echt super atleten zijn. En je kunt die overstap met die klapschaat is tegenwoordig gewoon veel makkelijker gemaakt. Sven Kramer heeft historie geschreven. We eerder Irene Wus zeggen. Uh, lijstjes, dat komt wel na. Maar carrière. is Kramer iemand die daar heel veel waarde aan hecht. Dat die Klaas Tunberg uit Finland en Oscar Mathis uit Noorwegen uit het verre verleden nu achter zich heeft gelaten. Ik denk dat hij dat wel heel erg gaaf vindt. En als je, je moet het toch maar even doen. Hè? Je kunt wel zeggen van ja ik ben nog maar 26 en ik heb nog heel veel jaren te gaan. Maar het kan ook zomaar een keertje afgelopen zijn. Het kan ook zomaar een keertje zijn dat het volgend jaar bijvoorbeeld de swings in één keer doorstoot. En dat hij dan in één keer de nieuwe wereldkampioen is. Nou dan is het toch maar fijn dat je dat toch maar even gedaan hebt. Dat je nu bewezen, bewezen hebt dat je de grootste bent. We gaan naar het middenterrein waar ik Sven Kramer bij een bankje zie staan en Steven Dalebout bij hem zie staan. Frank Kramer, de grootste allrounder van alle tijden. Gefeliciteerd. Ja, ging goed, dankjewel. Heb je de bescheidenheid in je lichaam zitten? Sorry? Heb je bescheidenheid in je lichaam zitten? Ah, uh, weet ik niet. Ik ben er wel heel erg blij mee. Ik moest nog behoorlijk aan de bak over de 10 kilometer. De omstandigheden waren zwaar en uh, ja dan uh, ging het 10 eigenlijk misschien wel een beetje te uh, uh, moet zeggen relatief ontspannen in en dan uh, kom ik achter dat het eigenlijk toch niet heel erg makkelijk ijs is. En dan, uh, dan moet je alsnog wel even de zeilen bijzetten om, uh, om uiteindelijk de tien uur nog te winnen. Ja, jij had die tijd van Bukkow natuurlijk uh, gezien. Ja. Uh, je ging rijden en je dacht, dit valt tegen. Heb je je zorgen gemaakt? Nou, nee, ik heb me niet echt zorgen. Maar ik had wel het gevoel dat ik nog een keer kon schakelen als het echt moest. Maar... Uh, ja, ik, je je snelde nog aan het einde. Ja, maar ik had wel het gevoel dat ik, gewoon, dat, ik dat nog wel in controle had. Natuurlijk wil ik liever wat makkelijker rijden. Maar uh, dat, uh, dat was er vandaag niet. Uh, 2,5 uur geleden, 1500 meter op scherp van de snede gereden. En, uh, ja, ik ben hartstikke tevreden. Rijd je dan puur op die tijd van Bukko? Of heb je ook de tijd van Swings nog in gedachten waar je uiteindelijk maar ze voor blijft? Nee, ik, ik reed wel op de tijd van, uh, van Swings en uh, Daar reed ik wel heel scherp op. Eigenlijk te scherp. En, uh, maar wacht ja. even, dat kun je dan niet controleren, die 50ste. Nee, die 50ste kun je niet controleren. Maar wel dat je, er gewoon bij, dat je er op dat schema rijdt. En, kijk, natuurlijk uh, uh, moet je daar gewoon uh, elke keer een paar tienden pakken per ronde. Maar uh, ja, daar had, uh, ja, had ik eigenlijk uh, niet heel veel trek in. Als jij in jouw boekje met de zes uh, WK-titels bij elke titel een woord zou mogen schrijven, welk woord zou dan bij dit, met deze wk staan? Of even naart, hè? Ongevenuit. Ja, precies. Dan schud je niet toch een beetje die bescheidenheid van je af. Nou ja, weet je, ik, uh, feiten liggen niet toch? Zo is het inderdaad. Nou ja, je hebt het ook wel eens voorkomen alsof je daar niet echt boodschap aan hebt. Nee, maar ik moet zeggen, kijk, ik heb er niet zoveel boodschap aan tot ik het niet gehaald heb. Kijk, en vier, vierde, vijf is leuk, maar uiteindelijk zes hebben we nog niemand gehaald en uh, dat maakt het wel speciaal. Uh, maak het ook speciaal wat in Hamer is. Kijk, vorig, vorig jaar woon je in, uh, in Moskou, ja. je vijfde titel. Ja. Hoe anders is het voor jou? Ja, dit is wel... Uh, dit is, uh, is veel leuker. Kijk, uh, uh, Noorwegen wordt toch wel weer een beetje een schaatsbolwerk. En uh, zowel uh, de, de vrouwen nog de helemaal, die komen ook al op. Uh, de heren doen het in de breedte gewoon heel erg goed. En uh, met uh, Bart Swings van België erbij, uh, ja, hebben we denk ik hier een heel mooi tenor laten zien. Gefeliciteerd met je zesde wk o Dank titel Dankjewel. Zes keer dus Marlies van Kramer. We gaan naar RKC Ajax bij de rust. 2-0 voor de Amsterdammers. Ze stonden bij Vitesse ook met 2-0 voor Bas. Ja, nou, dat gaat hier niet meer veranderen. Want Ajax is uh, zonder enig probleem heer en meester. Het kost ook Ajax geen enkele moeite om hier en meester te blijven in de tweede helft. Het had eigenlijk al 0-3 moeten zijn. Nu krijgt Ajax een hoekschop die bij de eerste paal door Van Peppe wordt weggekopt. Prachtige opening, een paar minuten geleden van mooi Sander. Meegegeven aan Eriksen, die bal voor het doel legt. Daar heeft de jongen hem echt voor het intikken. Die heel slim was weggelopen van zijn tegenstander Martina. Want de bal wat uh, ja, onzorgvuldig eigenlijk naast het doel schiet. Dan was RKC echt gevloerd geweest met 0-2 en het zou 1-2 worden, weet je. Dan kan er altijd nog wat, maar nogmaals, er is geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat dat kan gebeuren. Want Ajax heeft uh, een makkelijke middag tot dusver. En ik heb al eerder gezegd, RKC is natuurlijk ook de laatste weken niet in vorm. Drie wedstrijden op een rij verloren, de laatste vijf wedstrijden precies één goal gemaakt. De laatste zege was van 8 december thuis tegen NEC. Dat zijn allemaal geen feiten die helpen. En ook het wedstrijdbeeld nu weer, want de bal ligt alweer op de Waalwijkse helft. Aan de voeten van een verdediger van Ajax, Mois Sander Die wil de combinatie zoeken met Siem de Jong. Daar rolt de bal eigenlijk dan net langs. Dan komt hij voor de voeten van Chevalier, die dan voor de verandering een keertje niet buitenspel staat. Die de bal breed teruglegt naar Lamey. Omdat hij onder druk wordt gezet, de Boerrichter een ongelukkige bal terug moet spelen naar zijn keeper. Zoet, die trapt hem dan blind de andere kant weer op. Daar wint Braber een kopduel van Mois Sander maar stuit het de bal door voor de voeten van Alderwereld. Die eigenlijk... Meteen aangeeft aan Vermeer. Pak jij maar. Is dat verstandig geweest? Ja, want Vermeer moet zijn straksgoedgebied er even vooruit. Loopt dan onder druk van Chevalier snel er weer in. Om de bal te kunnen oppakken. Die geeft hij dan mee aan de rechterkant van het veld naar al de wereld. Er zijn wat warmlopers uh, geconstateerd. Dat zijn uh, Banja en Boukari die zich hebben gemeld. Langs de kant bij RKC. Boukari natuurlijk een van de mensen met een Ajax-verleden. Er staan er drie in het veld natuurlijk. Jozefson, Lamei, Snijder, Waarbij uh, de laatste twee nooit een officiële wedstrijd speelden. Maar alleen maar in de jeugd van Ajax voetbalden. Schöne doet dat nu wel in het eerste elftal. De hoogte van de middellijn krijgt hij de bal van Moisander. Geeft hem terug aan al de wereld. RKC stoort ook niet echt. Blijft nu met de voorste lijn met de hoogte van de middellijn staan. Zo vindt eigenlijk het prima. Even temporiseren. En dan kijken als de beweging voorin komt. Zoals nu bij Eriks Of je daar met een lange bal ogenblikkelijk naartoe kan. Dat gebeurt wel. Bal wordt weggekopt door Drost. Komt in een korte combinatie via de rechterkant bij Lukoki terecht. Lijkt daar tegen een hand te gaan. Dat ziet scheidsrechter Wiedenweijen niet. Lukoki gaat wel met zijn hand omhoog. Maar dat heeft geen zin. Dan wil RKC snel gaan counteren. Komt er een diepe bal naar de zijkant. Waar Jozefsson uiteindelijk wordt afgetroefd door Blind. En RKC verder moet met een ingooien. Er zit van de Waalwijkse kant nog niet veel overtuiging en snelheid in. Dat mag duidelijk zijn na 54 minuten leidt Ajax heel makkelijk de goals van Moisander en Eriksen. langs de We beginnen in Engeland. Chelsea heeft zich toch weer te plaatsen voor de achtste finale van de FA Cup. De titelverdediger wist een paar weken geleden ten nauwe no nood... een replay af te dwingen tegen Brentford uit de derde Engelse divisie. Vandaag had Chelsea het een stuk gemakkelijker, al zag het daar in de eerste helft niet naar uit. Pas in de tweede helft kwam de ploeg aan de hand van de Spanjaard Mata op gang. Uiteindelijk werd het 4-0. Chelsea speelt nu in de achterfinale tegen Middlesbrough. En Manchester City speelde vandaag al om een plaats in de kwartfinale... en zette Lichunard het eenvoudig met 4-0 opzij. Aguero scoorde twee maal in deze wedstrijd. En er wordt ook nog gespeeld in de competitie in de Premier League. Swansea met de Nederlanders Vorm, Tindalli en de Guzman... speelt uit bij Liverpool en de stand is daar een kwartier voor tijd. 5-0 voor Liverpool, au aan Italië, waar de koploper Juventus gisteren de vierde nederlaag van het seizoen leed. Aas Roma was met 1-0 te sterk voor de oude dame. Bij Roma lijkt Maarten Stekelenburg zijn plek onder de lat weer terug te hebben, maar hij zag hoe zijn ploeggenoot Totti de eeuwige leven heeft. Het vonden ze over Juventus velden. De sluwe Fossi maakte dus de sluwe vos Totti maakte de enige treffer van de wedstrijd. Nummer 2. Napoli wist overigens niet optimaal te profiteren van het puntverlies van Juventus. De ploeg uit Napels kwam vanmiddag tegen Sampdoria niet verder dan 0-0 deze bij Sampdoria, was oud AZ-doelman Sergio Romero. Napoli nou, blijft wel de voornaamste belager. Het gat tussen de twee ploegen is 4 punten. En in Duitsland twijfelt niemand meer aan een kampioenschap voor Bayern München. De Zuid-Duitsers wonnen vrijdag al met 2-0 van het Wolfsburg. Arjen Robbe, die 20 minuten voor tijd was ingevallen, maakte het tweede doelpunt. Borussia Dortmund staat op een straatlengte van Bayern, maar pakte in de strijd om de tweede plaats wel belangrijke punten tegen Eindracht Frankfurt. Royce scoorde drie keer en bepaalde daarmee in zijn eentje de eindstand op 3-0. Rafael van der Vaart bezorgde Haasvouten zegen tegen Borussia München Hij schoot vanaf 25 meter raak de enige treffer van de wedstrijd. Barcelona boekte in Spanje de 21ste competitiezegen van het seizoen. Bij Granada werd met 2-1 gewonnen met het oog op de Champions League wedstrijd van komende week tegen AC Milan. Kreeg een aantal spelers van Barcelona rust. Granada kwam nog wel op voorsprong, maar Barcelona wist orde op zaken te stellen. Wie anders dan Lionel Messi met twee doelpunten waarvan de eerste zijn 300ste was. Die boog dus de achterstand om in een voorsprong. Uiteindelijk 2-1 winst. Real Madrid speelt vanavond tegen Rayo Vallecano en ook de nummer 2 die ook uit Madrid komt, Atletico de Madrid, komt straks in actie tegen Real Valladolid. Oh, oh, oh, oh. Wat een goal. De Penalty. Alle wedstrijden van dit weekend. En het Nederlandse voetbal beginnen wij in Zwolle bij Pek tegen Feyenoord. Dat werd 3-2 bij de rust onder 2-2. Al vroeg in de wedstrijd pellen in eigen doel 1-0. Lachman 2-0. En aan een half uur binnen een minuut 2-1 pellen en 2-2 pellen. In de tweede helft maakte Afdits de 3-2 voor Pek Zwolle. Een grote verrassing dus in Zwolle. Peck verslaat Feyenoord en Routenjee aan Arne Slot uh, staat nog steeds met een grote glimlach op zijn gezicht. Van Feyenoord winnen eerste jaar dat je gepromoveerd bent, dat uh, hij is uniek hier in Zwolle. Maar uh, vind ik ook prachtig om zelf nog mee te maken, moet ik zeggen. En ook trainer Art Langerleg beleefde een bijzonder plezierige middag. Hij zag namelijk dat zijn ploeg ook uh, won na een goede wedstrijd. Tuurlijk, uh, dat is een kwaliteit en onze speelopvatting en de manier waarop we dingen doen. Maar ook gewoon de jongens die, uh, die laten zien dat ze gewoon mee kunnen op dit niveau. Sterker nog, dat aantal jongens gewoon mee kunnen met het niveau van jongens van Feyenoord. En dat is uh, geweldig om te zien. Aan Rotterdamse kant zou je verwachten dat Feyenoord-trainer Ronald Koeman ongelooflijk zagrijnig is na zo'n nederlaag. Ik ben niet zagrijnig hoor. Ik geef aan waarom we hier verliezen. Is Dat je in standaard situaties ook, wederom vandaag uh, tekort schiet. Ja, als je zoveel kans aanvallend krijgt en die niet benut... Ja, dan hoef je niet verder over een wedstrijd te praten. Ik heb respect voor, uh, voor Zwolle, hoe, hoe zij spelen uh, vanuit voetbal. Daar hadden we het bij fases moeilijk mee. Maar als je op basis gaat kijken van uitgespeelde kansen, dan uh, is het ongelooflijk dat je verliest. Vitesse FC Groningen 2-0. Rus 0-0. 1-0 Havenaar, 2-0 Boni uit een strafschop. En de wedstrijd in Arnhem kwam moeizaam op gang. Dus, maar uiteindelijk won Vitesse dus wel door die doelpunten van Havenaar en Boni. Spitsen gaven niet altijd thuis, maar vandaag scoorden ze dus weer gewoon wel. Fred Rutte. Dat soort type spelers, uh, ja, die, kunnen toch, ja, die hebben dat in zich. En dat zie je op de training ook vaak. Dan, dan maken ze een goal en, en dan verwacht je dat eigenlijk helemaal niet. Maar er zit iets in waarbij ze ook slecht kunnen spelen en toch hun goals maken. Kijk, uh, Ik kan me nog herinneren, vroeger uh, met uh, Klaas-Jan Huntelaar in, in PSV 2. Uh, speelde hij speelde helemaal niet goed, maar hij, hij schopt ze wel erin. Dus, dat zijn van die types en daar moet je in kunnen lezen als coach zijn, denk ik. In kunnen lezen als coach zijnde mooie woorden. Ajax kon niks meer gebeuren Bas Stichler, in Waalwijk. Zo is het. <laughs> ja. Na 59 minuten krijgt RKC een strafschop omdat een voorzet van de linkerkant, dom, maar uh, ja, je moet het niet doen door al de wereld op de hand, terecht komt. Die uh, steekt zijn arm wel zo uit dat de scheidsrechter Wiedemeyer. Uh, daarmee de mogelijkheid heeft om te zeggen penalty. Daar is eigenlijk niet zoveel van te vinden verder en dan gaat de bal op de stip. En dan mag Braber dat gaan proberen. Die deed dat vorige week tegen Groningen. Prima, toen ging hij erin. Hoe doet hij het nu? Oog nog met Vermeer. Hij schiet hem in de handen van de keeper. En hij doet dat en rechtdoor en zacht. En zo ongelooflijk slecht dat Vermeer die bal... Nou ja, al had hij andersom gestaan, had hij hem nog klemvast gehad. Geen enkel probleem heeft met deze strafschop. Ik denk dat dit de zwakste strafschop is van het voetbalseizoen 2012-2013. Onvoorstelbaar slecht ingeschoten. Door Braben die zijn ploeg bepaalt geen bewijst. RKC zit niet in de wedstrijd. Wordt door Ajax afgetroefd. Dat is allemaal niet gek. RKC zit in een fase in de competitie waarin het allemaal mislukt. En krijgt dan zo'n buitenkansje om terug te komen in de wedstrijd. En dan laat je het zo liggen. Het is onvoorstelbaar. En zo blijft het 0-2 na een uur. Wij gaan verder met Vitesse Groningen. We hoorden net als dus coach Rutte. Die zei dat soort spitsen heb je nodig. En Vitesse blijft dus ook door de andere uitslagen meedoen... in de strijd om de bovenste posities. En uh, ja, dan gaan we naar Groningen toe. Die uh, hadden natuurlijk gehoopt op minimaal een puntje. Groningen trainer Maaskant had daar minimaal op gehoopt. Lukte dus niet, maar het lag gelukkig niet aan de tactiek... die Robert Maaskant had uitgedacht. Wij, wij braken het spel van Vitesse goed af. Nou, daar sta je voor als je aan het, aan het verdedigen bent. En uh, we wilden eruit komen met, met, met counters. Nou, dat hebben we gewoon absoluut goed gedaan. Alleen uh, ja, we vergeten te scoren. Gaan we naar Aard Den Haag tegen Herenveen. Dat werd 2-1. Alle goals vielen in de eerste helft. 0-1 Koems, 1-1 Holla en 2-1 Kolk. Dat was een rode kaart voor Joey van den Berg van Herenveen Na twee keer geel, één minuut voor de rust. Heerenveen speelde vanmiddag eigenlijk een prima wedstrijd, maar doordat er geen punten werden gehaald, blijft er stand op de ranglijst zorgelijk. Daarover Heerenveen-trainer Marco van Basten. Absoluut, ja, ja, zeer zeker. Dus dat is ook nog eens vervelend. Dus als je nou zegt van, ja, goed, geloof je er nog in? Ja, natuurlijk. Wij spelen vandaag gewoon een absoluut goede wedstrijd. Alleen je, je gaat met lege handen naar huis. En dus dat is heel vervelend. Maar we zullen, uh, hoe, dat, hoe dan ook, we zullen er gewoon uh, met dezelfde instellingen... Uh, en de breidheid en, en, en de wilskracht zullen wij op deze vecht door moeten gaan. En uh, ja, attente zijn met, met de corners en vrije ballen en dergelijke. En dan nog even over die rode kaart van Joey van der Berg. Onterecht volgens uh, Van Basten. Het lijkt volgens Van Basten wel of ieder contact tegenwoordig is verboden... en dat schrijfsechters daar overdreven op reageren. Ja, en, ik vind daar, en daar doen ook de reporters aan mee. Want als je oh. de reporters hoort bij uh, de verslagen van wedstrijden. Hoe ze tekeer gaan als mensen bij wijze van spreken te laat tackelen... of weet ik veel wat allemaal. Er wordt gelijk uh, uh, ja, enorm overdreven. En uh, ja, ik vind dat gewoon uh, bizar eigenlijk. Ado speelde dus de tweede helft met een man meer. Maar zoals vaker dit seizoen ging de ploeg daar niet veel beter van spelen. Daarover trainer Maurice Stijn. Nee, dat blijkt nog heel moeilijk voor onze ploeg. Uh, ik heb soms het idee dat wij tegen, tegen elf man beter spelen dan tegen tien man. Het is dan toch... Uh, ja, we, we trainen erop. We laten ook de beelden daar aan zien waar het dan uh, aan schort. Maar in deze jonge ploeg lijkt het wel dat ze dan uh, uh, de, de, de, te enthousiast zijn... of denken van hij pakt hem op of die pakt hem op. En uh, uiteindelijk... Uh, ja, zitten we er een aantal keren naast. Maar ik vind vooral dat we aan de bal, dan, dan gel het lijkt wel of we het dan wel geloven... dat we er maar meer hebben. en ja, Je moet minimaal hetzelfde opbrengen als 11 tegen 11. En dat, uh, ja, dat, dat moet beter. Maar wel gewonnen, dus aan de nage. Wedstrijden van gisteren, PSV, belangrijke 2-1 win, zwaar bevochten tegen Utrecht. Geel voor Van Bommel, die niet kan spelen tegen Feyenoord volgende week. En rood voor Hutchinson, voor wie dus hetzelfde geldt. Twente won weer niet, het leek goed te gaan, maar aan het slot Willem II maakte 1-1. Nak Breda tegen Heracles Almelo, ook 1-1. En Roda Asset, heerlijke wedstrijd, werd uiteindelijk 2-2. En vrijdag al, ook een grote verrassing toch wel. VVV lang uit niet gewonnen, onder leiding van Lokko wonnen ze gewoon met 2-1 van NEC Nijmegen. PSV gaat onder leiding met 50 punten uit 23 wedstrijden en Ajax heeft momenteel 44 uit 22, maar zouden dus ze zometeen uh, op 47 uit 23 komen met deze 2-0 voorsprong tegen RKC. Twente blijft op 44 staan uit 23 wedstrijden, geldt ook voor Feyenoord 44 uit 23. En Vitesse staat vijfde met 42 uit 23. Situatie onderin 13e en nu RKC. 23 punten uit 22 wedstrijden. En ook 23 punten hebben Herenveen en Pek Zwolle. 16e nu Roda. 22 uit 23. 17e, voorlaatste. VVV. 19 uit 23. En Hekkensluiter. Maar een puntje erbij. Willem II. 14 uit 23. Gaan we weer naar Waalwijk. Waaruit het niets dus ineens die penalty was voor RKC. Maar die kans lieten ze liggen. Hoe het spel verloopt nu, Bas? Nou, zoals het was eigenlijk weer. Want Ajax heeft uh, de touwtjes weer in de handen genomen. Dat was overigens daarvoor ook wel zo. Maar ja, je komt er natuurlijk altijd wel al een keer uit. En dat leverde dus een strafschop op. Omdat alle wereld heel dom zijn handen nou ja echt zo ver van zijn lichaam afhoudt. Daar de bal op komt. En dan kan je als scheidsrechter eigenlijk niet anders dan een strafschop geven. Daar is ook geen spel tussen te krijgen. Maar wat overigens Ajax niet echt onder de indruk. Zeker niet omdat 2-0, wat nu dus nog altijd de stand is, plezier gestaat vanuit het Amsterdams oogpunt. Dan 2-1. Dan was de wedstrijd misschien wel wat gekanteld. RKC doet wel zijn best. Om Ajax wat dieper onder druk te zetten, maar daar is Ajax ook niet echt van onder de indruk. De meneer met lotnummer 781 heeft een topdag, want hij heeft 50, ik herhaal, 50 ja. worstenbroodjes gewonnen. Ja. Ja. En die worden als hij belt ook nog thuisbezorgd. Nou, dat oh. is, dan kun je met 2-0 achterstaan staan. die een topzondag. Was? Welke wat was jouw nummer? Nee, ik had allemaal <laughs> hoge nummers. Ja, doodzonde. doodzonde. 2-0 is het voor Ajax. You're a hole en John Oates uit begin 80 en I can go for that. Krijgen we maar nog twee wielerberichtjes. Tony Martin, de Duitser, heeft de ronde van Algarve op zijn naam gebracht. Martin trok de eindzeger naar zich toe door de afsluitende tijdrit te winnen... en daarmee reed hij de Colombiaan Sergio Enao uit de leiderstrui. En Lars Boom heeft de tweede etappe van de ronde van Oudvaar... op zijn naam geschreven. Ploegenoud Laurens ten Dam kwam daar als vierde over de streep. En daarmee komen we het einde van deze uitzending van de lijn. het vervolg van de wedstrijd tussen RKC en Ajax. 0-2 staat het. Goals van mooi Sander en Eriksen. Bravo, miste juist een penalty. Krijgt u straks bij de collega's van het NOS Journaal. En daarna nog bij de collega's van de VPRO in Studio Itterda. En daarmee komen we dus aan een lange uitzending van Langste Lijn. Met twee wereldkampioenen. Irene Wust en Sven Kramer. Del Potro wint het toernooi van Rotterdam. En een grote verrassing in de Eredivisie. Pek Zolle wint thuis van Feyenoord. We gaan er nog uitgebreid over doorpraten vanavond om 10 uur in Langste Lijn. Ik wens u nog een fijne avond en dank voor het luisteren. Een stille nucleaire ramp, diep in de bodem van Duitsland. Met hem fahren we jetzt in 490 meter tiefe. Een zoutmijn vol lekkende vaten radioactief afval. Dit zijn die barsten in de mijn. En dat is precies wat zo gevaarlijk is. Want daardoor kan het water er doorheen komen. En het is onbekend wat er precies in zit. Elke frietent heeft een betere documentatie van wat ze met het afval doen. dan bij deze zoutkoepel die in de assen nu aan de hand is. Wat een oplossing leek, werd een groot probleem. Straks in bureau Buitenland. Tussen 7 en 8. Radio 1.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 Vanavond in de tv-show een unicum, de Amerikaanse Pamela Meyer, gespecialiseerd in het onmiddellijk ontmaskeren van publieke leugenaars. Welke technieken passen hij toe? Bert van Leeuwen over het familiediner, over gesprekken door de brievenbus... en hoe kleine misverstanden vaak leiden tot jarenlange heftige ruzies. En revolutionaire Nederlandse vindingen doen de wereld versteld staan. De tv-show na de reunie, Nederland 1. Dit is Radio 1.